Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn elf doden gevallen. De melding komt van een ziekenhuis in de stad Banu in het noordwesten van Pakistan. De aanslag was gericht tegen een politiebureau dat naast een moskee staat. Onder de doden zijn zowel agenten als burgers. Zeker dertig mensen raakten gewond. Politiebureaus zijn in Pakistan geregeld doelwit van aanslagen. Ze worden gepleegd door islamitische militanten... die tegen de Amerikaans gezinde regering zijn.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan 20 files bij elkaar 90 kilometer. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht. Wat opvalt zijn de lange files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn 10 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt emnes en Bildhoven, 7 kilometer. Voor politieonderzoek is daar de rijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Ook op de A27 naar Almere loopt het vast...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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Ja, goedemiddag, terug bij Villa VPRO. We gaan het hebben in onze buitenlandpanel... Over Arizona zometeen, over Soudan, Zuid-Soudan om precies te zijn. En over Tunesië en alles wat nog voorbij komt, wat wij willen bespreken of wat de gasten willen bespreken. En die gasten zijn vandaag Marcia Luiten, Afrika-kenner, journalist, publicist, wonen de afgelopen jaren in Oeganda. Uh, Christa Meindersma is hier, adjunct-directeur van het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Studies, ook welkom. En Chris Kijnen, programmamaker voor het uh, VPRO-programma Tegenlicht en ook werkzaam geweest op de buitenlandredactie van Radio 1 voor de VPRO. Dat zeggen we er nu maar even bij. Oh, Oud ja. en vertrouwd. <laughs> we gaan het eerst hebben over Tunesië. Het is daar al weken onrustig. Dat is een eufemisme. Echt voor het land ongekende onlusten. protesten die worden geleid, veelal door hoogopgeleide jongeren. Ook vandaag weer duizenden mensen op straat en ze keren zich met name tegen de hoge werkloosheid, de armoede, dus de economisch heel slechte situatie, maar natuurlijk ook de corruptie en de repressie van het regime. En ondanks het keiharde optreden van de politie, er zijn al... Flink wat doden gevallen, lijken de jongeren nu echt niet meer van plan om het hoofd in de schoot te leggen. Laten we heel even luisteren naar een van die jonge opstandelingen, een fragment uit onze uitzending van het bureau Buitenland van afgelopen zondag. Monsieur le president, les Tunisiens ne sont pas dupes. Meneer de president, de Tunesiërs zijn niet onnozel. Zelfs als ze stil, onderdanig en buigzaam zijn, zijn ze niet gek. En vandaag zeggen we u: on n'a plus peur. We zijn niet bang meer. De advocaten zijn de straat opgegaan om het u te zeggen. De vakbonden, de jonge werklozen, hun families, hun bloggers... hun twitteraars, op Facebook. Iedereen zegt u, we zijn niet meer bang en we zijn geen idioten. Dat was van het blog van de jonge Anish. Um, het lijkt dat ze enige... Uh, hoe heet dat enig, terreinwinst boeken. Want vandaag is de minister van Binnenlandse Zaken ontslagen. Dat is toch vrij onverwacht. Bovendien zijn alle arrestanten vrijgelaten, Chris Keine. Maar ten eerste, waarom was nu ineens de vlam zo in de pan deze weken? En laten we daar eens mee beginnen. Ja, waarom dat nu gebeurt, dat weet ik ook niet. Mm -hmm. Maar uh, dat het een keer... Ergens in de Arabische wereld op zo'n manier tot een uitbarsting moet komen, dat, dat kon je verwachten. Bedoel, dat is het probleem van alle Arabische landen, die enorme laag, redelijk goed opgeleide jongeren die geen kant op kunnen. Omdat mm -hmm. daar boven een laag zit van mensen met gevestigde belangen. De, de corrupte ambtenaren, waar deze jongeren het over hebben. En um, wat, wat ik zo, uh, ja, bedoel, met, met alle treurigheid die er, die er natuurlijk ook aan vastzit, maar wat ik zo hoopvol vind aan deze beweging... is dat ik bij, bij al die protesterende jongeren... het woord islam nog niet gehoord heb. Het gaat een keer niet over islam. Het is een keer niet uh, Allahu Akbar en islam is de oplossing. Het gaat gewoon over politieke rechten, over werk, over, over, werk, uh, over democratisering... En um, ja, dat je zegt de, de uh, mensen die zijn opgepakt worden vrijgelaten of zijn vrijgelaten. Mm -hmm. Dus een belofte is dat ze vrijgelaten gaan worden. Okay, dus laten we even of... afwachten of dat gebeurt. En ja. of trouwens al die andere honderden, zo niet duizenden politieke gevangenen in Tunesië dan ook vrij worden Maar ja, nee, Daar heeft u het niet over hoor. Ik denk niet dat het, dat het meteen zo vaart zal lopen. Maar het is een hoopvol teken dat het regime zich kennelijk echt zorgen aan het maken is. Ja. Marcia? Nou, wat interessant is, vind ik dat je het woord islam eigenlijk alleen maar hoort van de zijde van uh, het onderdrukkende regime. Want wat zij steeds doen... is dat ze een schrikbeeld schilderen. Hè? Het schrikbeeld van de, de islamistische uh, overheersing. En daarmee houden ze ook de Verenigde Staten... Engeland, Frankrijk heel erg in de tang. Dus, en ook de burgers van Tunesië... en hetzelfde geldt voor Algerije en Egypte... zijn een beetje daarin gegijzeld... van die dreiging van het, uh, van het islamisme. En um, de regimes spelen die kaart heel sterk uit. Mm -hmm. Christa? Ja, wat, wat interessant is, het is natuurlijk een explosieve mix. Uh, Hoogopgeleide jongeren, werkeloosheid, corruptie. En je ziet, uh, nou ja, wat er dan bij komt, uh, sociale netwerken, de mogelijkheden die dat biedt. Ja, dat hebben we um, net gehoord, hè? Dat, ja, dat, dat hoorde je heel veel uit de Twitter, ja. Ja, Was ja. het was Facebook, ook zonder Facebook en Twitter uh, gebeurd? Kun je nou, ik denk dat dit een hele grote invloed heeft gehad op wat daar gebeurd is. En het is interessant om te zien dat wat begint als, als eigenlijk het uiten van economische grieven, dat dat nu leidt tot een hele discussie. Over vrijheden, vrijheid van meningsuiting, eh, nou, inderdaad, mensenrechten, het onderdrukkende regime. En dat er dus een hele hoop loskomt. En ja, ik denk wel dat die sociale media daar een grote rol in spelen. Maar als je dan, uh, Chris, hoort zeggen van. Uh, wat mij opvalt, is dat het eigenlijk amper over de islam gaat. Althans, niet bij de jongeren, dat hoor je ze niet zeggen. Met daar daarmee eens? Ja, ik ben het daar erg mee eens. Ik hoor een discussie over vrijheden, over hmm. vrijheid van meningsuiting, over corruptie, over, over inderdaad, uh, waar moet je heen als hoogopgeleide jongeren die, die geen baan kan vinden. Het gaat over dat soort dingen. Ja, en, en jij noemt ook uh, wat je ziet in, in de andere landen. Ik ja. bedoel, jij hebt het niet alleen over Tunesië. je nee, nee. het geldt, dit geldt voor, alle, voor de hele Arabische wereld. Geldt dit. Het geldt bij uitstek voor Egypte ook. Uh, wat, wat natuurlijk ook een behoorlijk explosief land is. Met, met die enorme uh, groep jongeren die geen kant op kan. En dat, en dat verkalkte ja. regime. Marokko in iets mindere mate, denk ik. Omdat de, de jonge koning daar natuurlijk wel wel iets Van hervormingen heeft doorgevoerd mm -hmm. en dat regime ook iets minder repressief is dan die echte verkalkte regimes. Ik bedoel, de, deze meneer Ben Ali zit er nu, geloof ik, 23 jaar ja, en ja. daarvoor heeft, heeft Jender, ik weet niet hoe lang gezeten. En dat geldt voor al die landen. Mubarak zit er nou ja, vanaf begin jaren 80. Mm -hmm, uh, ja. Gaddafi zit er sinds mensen. Ja. En wij hebben ons de afgelopen. Uh, 10, 15 jaar eh, voortdurend maar bezig gehouden met de islam. En de islam is het probleem. Maar dat is het probleem van de Arabische wereld. Mm -hmm. En dat wat die jongen zegt hè, op zijn blog euh, tegen, tegen zijn president. Wij zijn altijd bang geweest. wij zijn nu niet meer bang wat je ook doet. En omdat wij niet meer bang zijn is jouw macht eigenlijk verdwenen. Je kan het vergeten. Dit is, is misschien wat erg zwart-wit, maar dat is natuurlijk eigenlijk de ja. kern van wat repressie is. Als de angst daarvoor weg is, dan is het ja, er niet meer. Ja. Of is het te makkelijker? Maar gezegd, je ziet ook Christa? dat er steun komt. Want ik las net dat er ook steun van de Internationale Bond van Journalisten bijvoorbeeld komt. Omdat er ook journalisten opgepakt zijn. Omdat ook geprobeerd wordt door het regime om de mediaverslaggeving van wat er gebeurt, van, van de protesten. Zeker als het in, op nieuwe plekken gebeurt. Om dat te onderdrukken. Je ziet nu nou ook dat internationaal professionele organisaties zich erachter scharen wat er hier gebeurt dus het wordt veel groter. Ja. Het heeft denk ik wat Ja, want hoe gaat het verder dan? Wat is jouw verwachting? Ja. Bedoel, je ziet nu dat... Uh, dat uh, ze zijn nog niet vrij, maar ze worden misschien vrijgelaten. Ja, maar wel, minister... Ben Ali is aan schuiven. Maakt zich zorgen, dat is in ieder geval ja. duidelijk. Ja, dus, ja, en de andere en... machthebbers ook. Ja. Dus dat ook heel duidelijk. Het wordt wel echt gezien als een soort van historisch, uh, ja. historische gebeurtenis... nu in de geschiedenis van Tunesië. Inderdaad, omdat die bevolking zich twintig jaar lang gedijst heeft gehouden. Maar ze hebben natuurlijk meer mogelijkheden door die nieuwe media. We zeiden het al, de, de, het regime heeft eigenlijk alle gewone media afgesloten. Er bereiken ons heel weinig gewone berichten. Maar bijvoorbeeld gisteren circuleerde er op YouTube een filmpje. Um, dat werd, dat uh, kreeg ik via Twitter. Dat werd ik patent gemaakt. En dat was een filmpje van een kliniek. Um, gewoon gefilmd met een iPhone. En uh, dat was echt bomvol met mensen die waren neergeschoten. Net in een, uh, in een burgerprotest. Gruwelijk filmpje. Alleen maar lijken. Ik, ik mm. heb een stuk of twintig gezien van dichtbij. En dat gaat ook de wereld over. Ja. En niet zozeer vanuit Tunesië. Want de Tunesische regering heeft ook geprobeerd... om Facebook en Twitter um, allemaal plat te leggen. YouTube. Maar mensen krijgen toch filmpjes het land. En dan gaan ze gewoon uh, via de diaspora... Volgens, hè, dus Tunesiërs in het buitenland. Gaat dat toch de wereld over. En... Je ziet nu dus dat Ben Ali aan schuiven is. Um, en waarschijnlijk uh, is dat omdat hij de steun van het leger dreigt te verliezen. Dat um, werd ook al op Twitter een paar dagen gesuggereerd. Vanochtend dat er sprake zou zijn van een militaire coup. Um, uh, oh. Ja, maar dat is dan ook, het zijn allemaal geruchten, niet bevestigd. Hmm. Wie twittert dat dan? En, um, dat komt vanuit uh, Tunesië. Dat wordt natuurlijk, ik kreeg het via heel veel retweets. Ja, ja, dat, ja, dat kan je dan, bij, dan dat... niet meer traceren nee, waar het vandaan komt. Nee, je kunt het niet echt traceren. En um, uh, ik las ook ergens dat Ben Ali waarschijnlijk de stafchef van het leger... een paar dagen geleden heeft uh, ontslagen. Mm -hmm. Omdat die had geweigerd de politie op burgers te laten schieten. En um, Tunesiërs, ik las ook dat sommige Tunesiërs hoopten... dat Ben Ali hetzelfde zou, uh, lot zou um, wachten als, ja, als Ceausescu. Die namelijk, toen hij op uh, het volk ging schieten... de steun van het, uh, van het leger verloor. Mm -hmm. Dus dit zou aan de hand kunnen zijn. Ja. Ja, ja en, en dat internet, Chris. dat hebben we in Iran natuurlijk al gezien met de Groene Revolutie. Ja. Welke rol het speelde. Daar probeerden de autoriteiten ook meteen plat te leggen. Maar er zat binnen een half uur in San Francisco een, uh, een, een nerd die ja. een systeemje bedacht. Waardoor Iraanse studenten toch gewoon ja. op dit internet. Dat is gewoon dat niet te is, stoppen. Dat is niet te nee. stoppen. En dan is het grote voordeel van de Arabische wereld dat ze één taal spreken. En dan kan het dus heel snel gaan. Binnen ja, die ja die Arabische want die uitwaaiering, leven. dat zien jullie alle drie absoluut gebeuren. Hè? Dat nou ja, als dit ja, doorgaat, nu al, dat het zich niet beperkt tot de internet. Het is voor een heel wishful thinking natuurlijk, maar uh, het zou heel goed kunnen. Ja, ja. Dus daar zit ik in. Ja. Nee, absoluut mee eens. Het rommelt natuurlijk in Noord-Afrika. Je ziet het gebruik van, van inderdaad die sociale media... eigenlijk nu bij alle repressieve regimes. Ik denk ook even aan China, als daar dingen gebeuren. De overheid mm -hmm. probeert dat gauw onder de deken te stoppen van de onbekendheid. Maar de berichten komen gewoon naar buiten. Protestberichten die anders ons niet bereikten. Het is eigenlijk een wereldwijd fenomeen, denk ik... dat dit nu gebruikt wordt door ja. mensen om dingen naar buiten te krijgen. Ja, en en... ze gaan het ook steeds meer doorhebben. Ik neem aan dat als je, je ergens onderdrukt voelt... dat je toch eens kijkt wat de ...mogelijkheden Zijn hè? van de social networks en Twitter en noem maar op. Maar misschien dat je daardoor, zouden, zeg maar, de laatste revoluties of opstanden zijn ook altijd geleid door hoogopgeleiden. Ja, dus het zijn, geen, het zijn geen echte volkse opstanden, mm -hmm. geen arbeideristische opstanden, maar echt hoogopgeleiden die juist die sociale media weten te, te mobiliseren. Ja. Zie je hoe belangrijk het is dat iedereen daarmee om kan gaan, hoor wie het zegt. Goed, Laten we naar, <lacht> <lacht> Laten we naar Soedan gaan. Uh, het referendum Zuid-Soedan over onafhankelijkheid. De kans bestaat, is echt niet uh, ondenkbaar dat er binnenkort gewoon nog weer een nieuw land, een nieuwe staat in de wereld uh, is. Namelijk dat Zuid-Soedan. Tot nu toe is het zo dat de opkomst inmiddels nu al voldoende lijkt. Ja, om het ook echt een rechtsgeldig uh, te referendum te laten zijn. Nou, zuid, -Zuid soedan wil zich afscheiden van het noorden. Uh, laten we niet verder over de inhoud over olie... over uh, christen islam ingaan. Dat is vaak genoeg gebeurd. Maar laten we eens een stapje verder gaan. Het wordt een nieuw land. En dan, Christa maar je hebt dat al eens eerder aan de hand gehad. Hoe gek het ook klinkt. Ja. Ineens ben je, een, ben je een eigen nieuw land, een eigen staat. Maar ja, wanneer heb jij dat eerder aan, aan de hand gehad? Ik, uh, ik heb uh, meegeholpen voor de Verenigde Naties aan de onderhandelingen... ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Oost-Timor. Ja. En uh, op het moment dat die beslissing valt... daar was ook een referendum gehouden... waaruit bleek dat de oost timorezen onafhankelijk wilden worden... Um, dan begint het eigenlijk pas. Um, het is net als een rijbewijs. Op het moment dat je dat krijgt, dan moet je leren rijden. Mm -hmm. um, er moet ontzettend veel geregeld worden tussen die twee nieuwe landen... om te zorgen dat je straks niet twee nieuwe falende staten hebt. Mm -hmm. um, denk maar even aan alles wat te maken heeft met water, met olie, met grenzen... maar ook met staatsburgerschap, uh, met welke valuta het land uh, gaat... Uh, uh, met bijvoorbeeld uh, uh, de miljoenen Zuid-Soedanese die nog in Noord-Soedan wonen. Alles moet eigenlijk geregeld worden, als je het echt strikt bekijkt, voor 9 juli dit jaar. Want dan loopt de interim grondwet, die nu geldt, die loopt af. Maar is dat te Alles... doen dan, zo snel? Nou ja, nou ja kijk, opnoemt. er is eigenlijk nog bijna niks geregeld. Maar, maar dat is hmm. Het aller... ja. Nou, ja, nee, nee. Het allerbelangrijkste van, van dat hele rijtje wat ik net opnoemde... is eigenlijk die grens. Yeah. Want waar houdt nou het ene land op en waar begint het andere land? Nou, dat is natuurlijk van belang voor... De waterbronnen, maar vooral ook voor de olie. En waarschijnlijk ook onmiddellijk alweer een reden voor een oorlog tussen twee landen, waarvan één nieuw land... Daar ga je ja, al expliciet mee. Al-Bashir zegt, oké, okay, als jullie stemmen voor afscheiding, Al-Bashir de president van Soedan, uh, van het noorden, Sudan, van noorden, noorden, noorden. die dreigt, als jullie, als jullie kiezen voor afscheiding, prima, dat zal ik honoreren. Maar, zegt hij tegen het zuiden, als jullie Abyei gaan opeisen, en dat is een, een op het grensgebied ligt dat, zeer olierijk, een omstreden gebied. Gaat het toch om olie? Ja, het gaat zeker ook om olie. Ja. En als jullie Abyei opeisen, dan zal ik dat niet accepteren. Maar het gaat om olie op, op een hele interessante manier. Want het grootste deel van de oliebronnen dat ligt in het zuiden. Maar het zuiden is, is een landlocked country. De, de, die hebben geen toegang tot de zee. De toegang tot de zee, de haven zit in Port Sudan in het noorden. De oliepijpleidingen lopen naar het noorden. Dus het is net een Siamese tweeling. Ze zijn totaal tot elkaar veroordeeld. En Abyei is interessant, want dat was een gebied... waarover ook in het vredesverdrag ja. geen akkoord kon worden bereikt... Hoort het nou bij het noorden? Hoort het bij het zuiden? En uh, de grens loopt natuurlijk door ABJ. Mm -hmm. En het hof hier in Den Haag heeft zich uitgesproken... heeft eigenlijk het grootste deel van die oliebronnen van ABJ... al toegewezen aan het noorden. Heeft eigenlijk de grens al zo afgebakend... dat uh, de meeste olie sowieso aan het noorden toekomt. Ze hebben het gebied steeds kleiner gemaakt. Het, eigenlijk, het gebied hè? Het is, is, is gebied. kleiner ja. gemaakt. Ja. Maar het interessante is dat de twee stammen... dat zijn de Nokdinka die eigenlijk geassocieerd worden met het zuiden... die, die wonen uh, op een vaste plaats. En de miseraya, dat zijn rondtrekkende, Nomaden, nomadische, ja. arabische stammen... Uh, dat die uh, eigenlijk die uitspraak niet accepteren. Het noorden en het Zuid hebben gezegd, wij accepteren die uitspraak. Maar mensen op de grond accepteren het niet. Ook niet het feit dat er een referendum gehouden zou worden... Uh, over het feit of um, uh, ABJ nou bij het Zuiden of bij het Noorden gaat horen... Want voor hen gaat het niet zozeer alleen om de olie. Maar vooral om het land en het gebruik van het land. We daar heleboel dingen door elkaar. In hoeverre kunnen we dan uh, de, de uitspraak van uh, Al-Bashir. dat hij die, die uitspraak van het Hof accepteert. in hoeverre kunnen we dat vertrouwen? Want in Darfur, waar het ook gaat over ja. land. Uh, over landbezit ten opzichte van nomaden. Uh, daar zijn natuurlijk ook stammen ingezet. groepen ja. ingezet. Ja. om de boel te destabiliseren. En als ik dan nu zie dat het meeste geweld de afgelopen dagen precies daar precies het plaatsvonden, terwijl er niet eens gestemd werd, want ja, daar wordt niet gestemd op dit gestemd. moment, dan vraag ik me wel af of, of, of dit niet al een voorafschaduwing is van wat daar de komende tijd maar, gaat gebeuren. Maar die angst bestaat ook, hè, dat, dat Bashir, zodra eenmaal besloten is tot afscheiding, nou dat besluit wordt genomen, mm. dat hij onmiddellijk weer zou gaan stoken. Hè, zeg maar, oude demonen als corruptie en tribalisme, ja, die, die thijsteren ook Zuid-Soedan. Ja, maar die zijn natuurlijk ook niet weg naar, ineens, omdat een bepaald deel van de bevolking gezegd heeft, ja, nu zijn we los van jullie. Het het is Kijk, het is een mix van grieven. Uh, grieven die natuurlijk, die, die, die rondtrekken nomadische stammen, die, die miserijen, maken zich zorgen om hun recht, om hun kuddes te grazen, te laten grazen in dat gebied van ABD. Dus het gaat echt om het gebruik van land. Um, en, en de Nok Dinka, ja, die, die, die waren de oorspronkelijke bewoners. Die zeggen: Wij horen hier, het is ons land. En je ziet natuurlijk dat beide kanten um, die grieven um, gebruiken en, en, en exploiteren. om inderdaad die strijd uh, weer verder aan te bakkeren. Ja, maar dat is. Een, sorry, nee, helaas ga Nou, Wat betekent het nou van wat er nu in Zuid-Soedan gebeurt en in Soedan voor de omliggende andere landen die ook streven naar autonomie of onafhankelijkheid. Nou ja, dat is natuurlijk het hele interessante. Uh, als je kijkt naar de reacties van andere landen, wat natuurlijk net al je noemde even, uh, Egypte zit volgens mij met angst en beven te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Ook uh, om, om het feit dat er een nieuw onafhankelijk land ontstaat, maar ook bijvoorbeeld om het water. Ze zijn voor hun water afhankelijk van de Nel. Nou, die ontspringt uh -huh. in Zuid-Soedan om te beginnen. Uh, maar um, uh, er zijn natuurlijk een aantal gebieden die ook onafhankelijk zouden willen zijn. Noem eens wat. Die natuurlijk Noem met... de... Geef eens een voorbeeld. Ja, kijk, als je wereldwijd, wereldwijd kijkt, dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, uh, Koerdistan, uh, Noord-Irak. Je kunt mm -hmm. denken aan Kashmir. Je kunt denken, en dat is heel interessant, aan een aantal gebieden uh, binnen China, Oost-Turkestan, Tibet, Oost -Turkistan, Tibet. Tibet, Tibet ja. Taiwan. Ja. Ja. En de Chinezen, die zijn bijvoorbeeld in Kosovo. Um, altijd fel gekeerd geweest tegen die onafhankelijkheid van Kosovo. Uh, je zag ook dat Xinhua, die zat er bovenop het, het nieuwsagentschap van China om altijd te rapporteren uh, over Kosovo. En ze hadden daar een machtspositie, want ze konden in de veiligheidsraad voorkomen dat die onafhankelijkheid van Kosovo... een hele lange tijd geaccepteerd werd via de Veiligheidsraad. Maar ze deden dat het alleen wel... niet omdat ze zo geïnteresseerd waren in Kosovo... maar, maar als omdat ze vreesten. Voor... Maar wat ja. ze nou in Zuid-Soedan hebben gedaan, dat is interessant. Want sinds natuurlijk een aantal jaar heeft China grote oliebelangen in Soedan. En ze hebben al in 2008 een consulaat opgericht in Juba... de hoofdstad van Zuid-Soedan. Eigenlijk vooruitlopend op het feit dat het land onafhankelijk zou worden. Dus je ziet dat hij die economische belangen... Toch eigenlijk sterker wegen dan de politiek. Ja, maar is Zuid-Soedan niet in die zin een beetje een uitzondering dat dat eigenlijk van het begin van het ontstaan van Soudan... bijna meteen na de onafhankelijkheid in de jaren 50... is die burgeroorlog uitgebroken. Die heeft toen geduurd tot begin jaren 70. Toen is het een paar jaar rustig geweest. En begin jaren 80 is het weer opgeleid. Het is gewoon van het begin af aan een heel slecht idee geweest, dat land. Toch? Of niet? Ja, maar een aantal andere landen ook. Ja, ja, je heel, ziet dat bijvoorbeeld zo'n conflict. Afrika. Dat, dat speelt al 60 jaar. Uh, Tibet, sinds ja. het, de stichting van de Volksrepubliek China... is natuurlijk die zaak al aan de orde. Ja. Um, elke keer zeggen we weer het is een uitslag... Ja, Kosovo is uniek. Uh, ja, Zuid-Soedan is uniek. Maar hoeveel keer is een afscheiding van een land uniek? Mm. Tot op een gegeven moment ook andere groepen en gebieden... denk aan Westelijke Sahara, denk aan Kabinda, denk aan, aan Somaliland. Zanzibar, uh, Somaliland. Uh, ook denken van, hé, hey, uh, wij ook. Ja, je die... ziet mensen Arsia. op de uitspreken... dat, dat zeg maar hiermee de balkanisering van Afrika zou kunnen beginnen. Ja, Gaddafi van Libië die zei ook van... Uh, ja, dit is de eerste barst in, um, in de kaart van Afrika. En wat natuurlijk interessant is is dat de meeste Afrikaanse landen... nou, die zijn natuurlijk ontstaan op de tekentafel in Berlijn, 1885. Het zijn helemaal niet ontstaan als gevolg van een proces ja, maar dan van dan staatsvorming. dan zie je dus inderdaad een soort eitje voor je... waar aan de bovenkant getikt wordt... en vervolgens ja, als, als, als een schaal met allemaal kleine scherfjes... en allemaal kleine oorlogjes, grote oorlogen. Want het gaat natuurlijk nergens... Zonder slag of stoot. Nou ja, ooit. vooral als er natuurlijk grondstoffen in de grond zitten. Er zijn natuurlijk al afscheidingsoorlogen of gevoerd... waarbij afscheiding is voorkomen. Biafra in Nigeria, mm -hmm. eh, Katanga in Congo. Katanga. Dat is ook bloedig onderdrukt. Um, kijk, als er dus niet zoveel grondstoffen zitten... zoals West-Sahara of zo, dan... Gaat het waarschijnlijk niet zo uit Dan je heel maar, maar, in die de hand lopen. Afrika zelf, de, de organisatie van de Afrikaanse eenheid... alle zittende machthebbers van Afrika... zijn altijd als de dood geweest voor grenscorrecties. Juist omdat die grenzen allemaal willekeurig getrokken zijn... Ja. Met, met, met, met een lineaal bijna... Ja. Um, is dit dan binnen Afrika ook echt een doorbraak? Of is dit gewoon met zoveel internationale druk... want er is heel veel internationale ja. druk opgezet... tot stand gekomen dat... Om al die kikkers okay. binnen de vijver te houden. Nu ja. even één keer en dan weer ja. honderd uh, jaar niet. Hm. Nou, ik denk de echte doorbraak is dat het in een vredesverdrag terecht is gekomen. Dat vond, dat vond ik zo interessant toen de, mm -hmm. toen de Comprehensive Peace Agreement getekend werd... Uh, tussen en uh, Januari de, 2005. Ja. Dat, dat dat erin stond. Want heel ja. vaak wordt er onderhandeld over ja, onafhankelijkheid, autonomie en oplossingen. Ja. En dan kom je toch meestal... Kijk naar Ate bijvoorbeeld in Indonesië. Komt uit op een vergaande vorm van autonomie. In heel ja. veel gevallen is dat misschien ook wel te prefereren. Dat zei ik eigenlijk in het geval van Kosovo, waar ik gewerkt heb ook. Was dat niet te prefereren. Ook ja. het geval van oost Timor. Mm -hmm. Was dat niet te prefereren geweest? Daar kom je vaak op uit. Maar dat je echt in een vredesverdrag dat is toch wel een beetje vastlecht een unicum, dat het een... vastlegt dat ja. over zoveel jaar er een referendum ja. mogelijk is. Ik denk best wel dat er een aantal gebieden zijn die dat heel graag zouden willen. We gaan het nog even hebben over Arizona. Want afgelopen zondag werd tijdens een politieke bijeenkomst... De ...democraat Gifford neergeschoten. Uh, en toen is er veel gebeurd. Chris, jij, jij bent een Amerika-kenner. Je hebt het op de voeten allemaal gevolgd. En vandaag zou de voorzitter van het huis van afgevaardigde... ...beuner uh, een resolutie uh, uitspreken... ...waarin de aanslag zal worden veroordeeld. Hè? Ja, ik heb hem hier voor me liggen. Uh, Wat gaat hij zeggen? Nou, het is, het, is, het is een keurige resolutie... ...waarin eerst uh, twee pagina's lang... alle slachtoffers worden genoemd. En waarin eigenlijk ja, het, meest, het meest politieke uh, is dat, dat er een pleidooi voor de Amerikaanse democratie wordt gehouden en dat iedereen moet blijven kunnen zeggen wat hij wil. En uh, the right of the people peaceably to assemble and to petition the government vooral in ere moet worden gehouden. Dus ja, de daar gaat, kan niemand zijn vingers aan aanbranden. Maar, ja. maar had hij niet een andere boodschap in gedachten aanvankelijk? Wou hij niet met de stoere republikeinse taal komen. Eigenlijk is het een beetje tegen de Democraten. Moest hij zich toch een beetje ja, inhouden? Ik denk dat hij dat in, dit, in deze situatie niet doet. Nee, maar en... om deze situatie voorkomt dat wat hij wel had willen doen. Hij ja. zal een beetje zich anders op moeten gaan stellen. Ik dat weet is... niet. Kijk, je, je kan. Hij had. Uh, Pelin heeft vandaag ook op haar uh, website een, uh, een boodschap uh, neergezet. En die is natuurlijk de afgelopen dagen nogal uh, bekritiseerd, omdat zij zo'n kaart had met van die viziertjes ja, erop, precies. waarvan er één op het district van mevrouw Griffith uh, was uh, gericht. En die gaat wel verder, die mengt zich echt in die discussie die de afgelopen dagen is ontstaan, namelijk, komt dit nu door het politieke klimaat en door ja. al die uh, opgewonden en, en haatzaaiende retoriek waar Amerika de afgelopen twee jaar mee vergiftigd wordt? Wat zegt of zij niet? dan? Nee, zij zegt dat dat, dat, dat absoluut onzin is. En dat dat natuurlijk weer een trucje van links is... om te proberen uh, dat nu naar zich toe te trekken. Maar dat dit een misdaad is. En dat iedere misdaad begint en ophoudt bij de misdadiger. En dat en het verder heeft niks te maken met de, de, de, het klimaat... wat er op dit moment is, met de Tea Party mee en alles. helemaal te maken. En daar houdt deze resolutie zich helemaal niet mee bezig. Dus, dus eh, Beumer, die natuurlijk niet echt zelf verantwoordelijk is voor die revolutie... maar het huis gaat niet op dit moment zich in die discussie mengen. Dat had ik ook niet verwacht, hoor, dat hij zich nu zou doen. Wat wel interessant is, is om te kijken hoe het, het, eh, zeg maar het establishment van de Republikeinse Partij... dus mensen als Beuner, eh, partijvoorzitters, andere belangrijke politici hoe die zich de komende tijd op gaan stellen. is ja, dus zich aangesproken door die discussie. Ik heb het tot nu toe nog niet... Iedereen houdt zich wat dat betreft een beetje op de vlakte. Behalve Sarah Pelin dus. Mm -hmm. en, Durven ze niet? Nou, ik weet het niet. Uh, ik denk dat ze niet zo goed weten wat ze moeten maar doen. Maar de vraag nog. is dus, hoe lang dat duurt? Hoe lang dat op de vlakte alles wendt. De, de vraag is, komt het moment waarop de omslag er toch weer komt... en ze dus weer net zo keihard er tegenaan gaan? Of zou dit echt een omslag betekenen? Ik denk het niet. Ik, ik, ik denk niet dat het een omslag gaat betekenen... als het gaat over de manier waarop Fox News bijvoorbeeld... Als je, als je daar, dat komt natuurlijk de afgelopen dagen... worden, worden er van die lijstjes gemaakt. Ja. Wat daar uh, de onlangs nog gezegd is... Bill O'Reilly hun, hun belang rijkste presentator die bij wijze van grap zegt dat een Washington Post-journalist onthoofd moet worden. Uh, Glenn Beck die, die, die echt woest om zich heen slaat. Dat gaat echt niet veranderen, want uh, ze hebben, ze ziet, hebben ja. ontdekt dat je in Amerika met dit soort haatzaaiende taal geld kan verdienen. Maar en over de haatzaaiende doen. taal wordt maar nu ja. wel gesproken. Ja. De, dus dat is wel zeg maar onderwerp van debat, ja. of er iets gaat veranderen. Dat, dat is een geluk bij een dat, ongeluk. Ja, ja, maar dat valt te betwijfelen of er iets verandert. Mm -hmm. Wat wel Interessant en fascinerend is, vind ik, is dat de, het echte issue, namelijk um, he, het, het, dat je zo gemakkelijk aan wapens kunt komen, ja. daar wordt toch totaal niet over gesproken. Integendeel, de verkoop van het semi-automatische pistool waarmee die Jared Lovner uh, die, die aanslag pleegde, gaat opeens als warme broodjes de over de De gaan uh, heel hard op dit ja. moment, ja. Marzen. Ja, ik vind het ook opvallend dat eigenlijk het debat over ja, de twee heilige koeien in Amerika, vrijheid van meningsuiting en uh, het wapenbezit, uh, toch niet echt zo heel sterk gevoerd worden naar aanleiding van wat er hier gebeurd is. Misschien nog wel sterker hier, als wij ja. daarnaar kijken, en inderdaad al die lijstjes van al die uitspraken opeens achter elkaar voorbij zien komen, mm. uh, nog wel sterker hier dan daar, ja. In Europa bedoel je? Ja, ja. ja, hier bedoel in Europa. Nou ja, het is, ik, ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Paul Krugman, een van de belangrijke columnisten van de New York Times... die riep het establishment van de Republikeinse Partij gisteren echt op... om nu een standpunt in te nemen ja. en te zeggen... dat het moet afgelopen zijn met dat soort... Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar het is wel heel is, is, is het handig voor Obama, wat er nu gebeurt? Ik bedoel, zijn positie werd natuurlijk wat zwakker. Ik bedoel, hij heeft nog twee jaar te gaan, maar ja, nou, kan hij dit gebruiken? Ja, werd juist de afgelopen weken weer wat sterker. Nou ja, hij zit met zijn, met zijn approval rate weer boven de 50 procent. Ja, dat maar gaat in, in, vooral over economie. In november economie. was het natuurlijk nog... Ja, uh, eind maar, van de maand is hij steeds weer. Dit, ja, ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk dat er, dat er zoiets gebeurt. Maar ik denk niet dat dit op zich dat slecht is voor Obama. Hmm. Denk Want je dat Ik je... denk wel dat iedereen nu eventjes iets heeft. Van gaat het wel de goede kant op met dat politieke klimaat in Amerika? En dat is op zich goed voor hem, denk ik. Okay. Dank jullie wel voor jullie komst. Chris Keine van de VPRO, Christa Meijnersma van het uh, Centrum voor Strategische Studies en Marcia Luiten. En zij is uh, journalist en publicist en weet veel over Afrika. Onder andere, hebben we net mm. gemerkt. <laughs> dat was het. Uh, ja, nog even ons e-mailadres, Tessel? Wel ja, www.villavpro.nl ja, zometeen het nieuws op deze zender in het Radio 1 journaal, het weer en natuurlijk uh, Martijn van Beek. Radio 1, het NOS journaal. Langs de A27 bij Maartensdijk is een lichaam gevonden. De politie is bezig met een uitgebreid sporenonderzoek en daarvoor zijn schermen langs de snelweg neergezet. De politie wil verder nog niks zeggen over de zaak. In Libanon zijn tien ministers van de Hezbollah-beweging uit de regering gestapt. en Naar verwachting dient een elfde minister later vandaag ook zijn ontslag in. En dat is genoeg om de regering van premier al-Hariri ten val te brengen. De Britse oud-premier Blair moet volgende week voor de tweede keer voor de commissie verschijnen die de Irak-oorlog onderzoekt. Een jaar geleden verdedigde hij het besluit om militairen naar Irak te sturen. En de commissie heeft hem gevraagd om een aantal dingen extra toe te lichten. En bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 16 doden gevallen. De dader ramden met een bomauto een politiebureau vlakbij de stad Banu. Zeker 20 mensen raakten gewond. De aanslag zou zijn gepleegd door de Taliban. En tot zover het nieuws. Het weer. Erwin Krol.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 ANRB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 150 kilometer aan file. Ondanks het regenachtige weer is dat gebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste vertraging zit op de wegen rond Utrecht. Zo staat er op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en knoopend Oude Rijn 15 kilometer. Ook langer dan gebruikelijk is de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knoopend Burgerveen en Zoete Rijndijk 9 kilometer. Het sporenonderzoek op de A27 van Almere naar Utrecht zorgt voor fieden. Tussen knooppunt Eemnes en Bildhoven, 7 kilometer. De weg is wel gewoon vrij, maar er wordt toch flink voor afgerend. De andere kant op, richting Almere, tussen Utrecht, Veemart en Hilversum, 10 kilometer. Tussen Utrecht en Maarn rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountants.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 En Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. Goedemiddag. We zijn nog lang niet uitgesproken over de brand in Moerdijk. Met name in de directe omgeving is er verwarring. Zijn er nou wel of geen risico's voor de volksgezondheid? En zo ja, wat dan? In deze uitzending scheppen wij zoveel mogelijk helderheid. We zitten een jaar na de aardbeving in Haiti, onze correspondent zit er. En nog een paar uur voor het hoogste waterpeil in Australië. Nederlanders doen in deze uitzending een oogtuigenverslag. En dan ook ter schelling, getroffen door Haagse regelgeving. Op het Waddeneiland mogen vrouwen niet langer bevallen. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 Journaal, tot half zeven. De Brisbane-rivier in Australië bereikt over een paar uur het hoogste pijl. Wie gevaar loopt om in de overstromingen terecht te komen... heeft de stad inmiddels verlaten. Ina Huig woont in Brisbane op veilige afstand van het water. Niet waar, mevrouw Huig? Ja, wij, uh, wij zitten droog. Wij hebben daar geen last van, omdat... Uh het heuvelachtig is en wij zitten hoog tegen de heuvel aan. Kijkt u uit op het water? Uh, door de bomen uh, kan ik het water niet zien... maar ik weet dat een straat of twee, drie bij ons vandaan... de, de boel onder water staat. Autoriteiten ter te plaatse spreken over totale chaos. Ziet u dat voor zich zo? Ja, ja. Het, uh, mijn uh, kleindochter die in, de, in Brisbane in de city woonde... die moest uh, evacueren... En mijn andere kleindochter, die bij de Brisbane River in Ipswich woont, moest uh, evacueren. Die zit hier ook. Een vriendin van me, die moest ook weg. En haar huis staat helemaal onder water. Een veilige droge plek. Hij is alles kwijt. Een, een veilige droge plek, dus bij u. Um, wat zijn de verhalen die de kinderen en kleinkinderen meenemen? Ja, um... De ene werd opgebeld of hij nog naar het werk kon komen. Dat, dat ging niet, want uh, je ken, wij zitten wel droog, maar we kennen niet weg. Uh, mijn zoon en mijn schoondochter, die uh, van hun werk ook uit Brisbane naar huis gestuurd waren, die hebben vandaag, konden ze naar Ipswich komen en hebben ze geholpen bij de opvangcentrum. En ik hoorde dat een andere kleinzoon van me, die in Ipswich woont, uh, morgen daar ook gaat helpen bij het Dropout Dus uh, iedereen ziet elkaar te hulp in dat opzicht? Ja, ja. Maar mijn zoon kwam net even vertellen... toen hij terugkwam, hij zegt... het is uh, heel droevig, het is, he het is heel erg. Maar, wat maakt het zo erg? Nou, dat de mensen daar eigenlijk in afwachting zitten... niks kunnen doen en weten dat ze dus alles kwijtraken. En wat ik uh, heel erg vind, is dat je nu ook hoort... dat er uh, mensen gaan uh, stelen... In de huizen of in de winkels. Misbruik maken natuurlijk... van de situatie. Ja, ja, ja, ja. Dat is heel erg. U bent 38 jaar geleden vanuit Nederland naar Australië verhuisd. Dat betekent ja. dat u de grote overstroming um, in 1974 ja. ook hebt meegemaakt, nietwaar? Ja, ja, ja. Die hebben we daadwerkelijk meegemaakt. Hoe was dat toen? Uh, ja, dat was de eerste keer dat we zoiets meemaken. ja, de meesten maakten het toen voor de eerste keer mee. Um, want het was nog heel lang geleden daarvoor gebeurd... Uh, ik werkte toen ergens in, bij Brisbane, in Brisbane en ik zag het water omhoog komen en, en dan keek ik en dan zei ik, oh het is dat eerste treetje, oh het is nou dat tweede treetje, weet je want ik zag het Maar je had geen benul hoe hoog het zou komen. Het, het meeste wat ik me daarvan herinner is toen het water wegzakte en nog heel lang daarna de, de vuiligheid, de stank, de vreselijke stank die er bleef hangen. Er was toen ook nog niet zo'n grote hulpoperaties. Er werden wat huizen werden er geholpen, maar dat was over, over het algemeen in de dure wijken. De, de werkers die, die kregen toen niet zoveel hulp. U zegt, de hulpoperatie is nu beter op gang. Dus in dat opzicht... Ja, ja, ja. de hulpoperatie nou is, is heel erg goed. De mensen worden... Heel goed geïnformeerd. Ik weet van een ander die dus iets buiten Ipswich woont... meer naar to Toowoomba weg. Daar heeft de politie de mensen allemaal uh, persoonlijk opgebeld... om te zeggen van uh, uh, straten waar ze verwachten dat het water onder zou komen... dat de mensen daar weg moesten. Uh, deze kennissen konden blijven, want die zaten ook wat hoger. Uh, er wordt de hele dag door op de radio, op de televisie... wordt je op de hoogte gehouden. Onze premier... En onze prime minister, die, nou die, zien, er, die zien eruit, die hebben ze die al heel lang geen bed meer gezien. Mevrouw Ina Huig in Brisbane, dank u wel. Sterkte komende nacht. Sinds de brand in Moerdijk vraagt boer Sander Vijverberg zich af waarom zijn koeien diarree hebben. In zijn weilanden liggen resten van de brand, roet en stukken verbrand materiaal. Gisteren hoorde hij dat er in principe niets aan de hand is, maar na een noodkreet op televisie stond vanochtend wel ineens een meetploeg op de stoep. Een rood wagentje van de brandweer Zuid-Holland-Zuid. Met de twee ambtenaren van de brandweer daarin. Komt kijken bij het land van Vijverberg in Strijen-Sas. Het land ligt hemelsbreed een paar kilometer van de brandplek vandaan. Er worden wat roetdeeltjes verzameld op het weiland. En foto's gemaakt. Beide heren willen zelf uh, niks zeggen. Sander Vijverberg, veehouder in Strijensas. ja Dagenlang toch een onzekerheid gezeten. Deeltjes uh, in het weiland gevonden. Koeien aan de diarree. En nou eindelijk komt er eens een keer iemand kijken. Ja, gelukkig uh, heeft de TV zijn werk gedaan. En uh, hebben alle organisaties gezien uh, wat er hier in het land ligt En uh, zijn ze gelukkig was deeltjes... Uh, wezen rapen voor onderzoek, dus dat, uh, ja, gelukkig uh, ja, wordt het ook wel eens beloond als hij uh, je eigen laat horen, zeg maar. En wat hebben ze gevonden? Ja, dat is altijd de vraag. Zeg maar. Dat zal uit onderzoek uh, naar voren moeten komen. Daar kan ik echt uh, geen zin als woord over zeggen. Het zijn deeltjes en uh, of dat dat schadelijk is. Of dat het, uh, het hele grote stukken, 10 bij 20 bijna. Ja, nou, het zijn gewoon grote stukken. 10 uh, ja, bij 10 noemen we dan zeg als maar, grootste eenheid uh, wat we het meest gevonden hebben. Zeg maar maar uh, ja, het uh, zijn wel zorgen die, uh, die wel door je heen gaan, zeg maar, wat niet positief is. Maar ja, alles kan meevallen. De verbranding kan in de lucht zijn geweest en de stoffen... Uh, we hoeven niet in, uh, in het land te leggen, maar dat, uh, dat hopen we maar. We hopen het beste en uh, vrezen het ergste. Want uh, gisteren natuurlijk tijdens die persconferentie werd er gezegd... Ja, het valt allemaal reuze mee. Dioxinewaarden die eigenlijk vergelijkbaar zijn met de normale waarden... die in de winter gevonden worden. Dan was er één uh, waarde die er uitsprong en die s'avonds nog opkwam. Dat was die loodwaarde. Wat dacht u toen? Uh, van die loodwaarde uh, ben ik in principe wel gestrokken. Wat me wel opviel was uh, dat uh, de verhouding uh, heel erg groot was. En uh, wat meerdere bronnen nu al uh, ja, naar voren uh, dreigen te gaan zeggen... Zeg maar, dat er toch een, een fout in het rapport zit uh, in, een, in een een of andere komma. En uh, laten we het hopen dat dat echt uh, waarheid is. Zeg maar. uh, Rijst misschien uh, de vraag, is het hele onderzoek wel betrouwbaar? Uh, daar ga ik geen mening over zeggen, want uh, ik ben niet bevoegd. Uh, ik ga me ook niet in dat circuit uh, wenden om uh, daar een mening over te hebben. Dat, uh, dat laat ik over aan andere mensen. Ja, want ze zijn nu weg. Ze hebben een zakje meegenomen. Ze gaan nog verder kijken. Hoe nu verder? Ja, uh, geduld. Uh, dat zullen we nog uh, maanden moeten hebben, uh, vrees ik. Ik denk dat die brand nog wel maanden uh, u bezig zou houden, of niet? Ja, ik hoop het zelf niet, want ik ben er onderhand wel een beetje klaar mee. Maar uh, ik vrees toch dat, uh, dat we er maar mee om moeten leren gaan. Ja. Veel vragen dus nog naar de brand in Moerdijk. Bij de presentatie van de meetresultaten gisteravond was de teneur, het valt mee. Maar die uitschieter in strijden leidt tot onrust. Aan burgemeester Jacques Kleijs de vraag of hij niet gek wordt van al die wisselende berichten. Nou gek gelukkig niet, maar het is wel heel vervelend. Excuus voor mijn stem. Ik heb uh, behoorlijk keelpijn. Ik hoop daar nog wat voor te krijgen vandaag. Maar ik vind het hoogst vervelend dat als deze informatie bekend was gisteren, het schijnt in het RBM-rapport te staan, dat die dan niet meegenomen is. Want burgers worden op het verkeerde been gezet en worden heel onrustig. Dat merk ik ook bij de gedachte dat ze niet het hele verhaal kennen. Nu is er vanavond een bewonersbijeenkomst, die is om zes uur. Wat verwacht u daarvan? Nou, dat we in ieder geval in staat zijn om aanvullende informatie te geven. En uh, mogelijkerwijze een stuk onrust weg te nemen. Maar ook duidelijkheid over wat betekent het bijvoorbeeld voor... Uh, de, de gewassen. Wat betekent het voor de dieren? Uh, voor uh, eventueel uh, uh, voeding voor, voor uh, de dieren. En de vraag of er niet toch via een omweg natuurlijk nog betekenis is voor de volksgezondheid. U blijft uh, heel beleefd, u blijft heel politiek. Dat hoort zo als burgemeester. Maar wanneer komt het uh, moment dat u met de vuist op tafel slaat en zegt... en nu wil ik absoluut de duidelijkheid over wat er gaande is in mijn gemeente? Nou, strikt genomen hebben we dat vanmorgen al gedaan omdat wij vanmorgen om half acht al een, een soort RBT hadden. Een regionaal beleidsteam met de collega's in Dordrecht uh, en uh, binnen Maas uh, kromstrijden. En in feite hebben we daar natuurlijk ook gezegd van ja, het, het moet, dit, dit moet wel klaar zijn. Dus als het even kan, alles op alles. Vandaag volstrekt helder, wat en hoe. Zodat we dat mogelijkerwijs om zes uur kunnen communiceren. Straks de grootste foto van het heelal. Ooit, maar wat krijg je dan te zien? Ik vraag een onderzoeker van de Sterrenwacht in Leiden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Maybe you've asked me to meet you here to tell me. That you wanna try and work it out. Oh, let me down, gently.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 Don't touch me, I drink too much Maybe that's the truth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 Jonathan Jeremiah, Lost. Vandaag staat de wereld stil bij de verwoestende aardbeving die Haiti een jaar geleden trof. Het gebeurt ook in ons land. Vena Nieuwelink bijvoorbeeld deed dat op de koningin Wilhelmina School in Hardingsveld, Giesendam. Vena Nieuwelink is Haitiaanse. Haar meisjesnaam is Bazelet. Het blijft voor alle Haitianen een en lieve Haiti. Ondanks alles wat gebeurt. Alle natuurrampen van aardbeving uh, tot en met orkaan. En nu cholera. En, uh, ondanks alles. Dan het is gewoon uh, vaderland, zeg maar. Gisteren heeft ze tot twee uur s'nachts zitten kijken naar een opname van de inzamelingsactie voor Haiti. En vanochtend stond ze om half zes alweer naast haar bed om Haitiaanse hapjes te maken. samen met een vriendin. Die fleurette, fleurette is die mevrouw die in Zij heeft die bolletjes gemaakt. Vanochtend is ze op bezoek op een school om een kinderboek in ontvangst te nemen. Het gaat over kinderen die de aardbeving hebben meegemaakt. Nou, dankjewel. Ik vind het bijzonder. Zo bijzonder. Vooral dat dat vandaag een rare dag. Dat ik het boek van. Dankjewel. En natuurlijk willen de kinderen ook haar eigen verhaal horen. We waren eerst drie, vier dagen heel erg op zoek. Of bellen, zoeken of ik wij contact kon krijgen op Haiti. Er, nergens te vinden. Ik kon niet slapen. Nou, om twee uur 's ging ik proberen toch te bellen. En ik hoorde mijn neef. Ik begon te gillen. En heel erg hectisch en uh, heel emotioneel. Ik zei, ben jij dat echt? Hij zei, ja, wij, ik ben het echt. En uh, ze zijn ongedierd. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet aan de aardbeving denkt. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik, uh, ik had het één dag, maar dan krijg je alsnog een telefoontje van, uh, van je familie. Die belde ervan om, om te weten hoe het met hun gaat... Oh om met ons gaat of om, om geld te vragen. En dan... Ik kan niet één dag voorbij gaan. ik nee, uh... kan wil ik niet alles te weten. Maar ik merk wel... Ik merk wel dat het uh, psychisch heel zwaar is als ik te veel wil weten. Dan, dan gaat het niet goed met mij. En dat heeft ook te maken met haar zus Natasja, die in Haiti woont. Zij had geluk dat zij de aardbeving had overleven. Want zij woonde in een appartement... Al die andere mensen zijn omgekomen. Veertien mensen. En dan, zij was onder het puin. En de, de betonnen was op haar gevallen. En daardoor, eh, ze kan niet lopen. We waren aan het proberen of zij hier kan komen om, om hulp, maar het valt ook niet mee. Maar ja, we hopen dat dat nog zou gebeuren. Want als het te lang gaat duren, dan kan zij niet meer lopen. Dan gaat het vergroeien en dan moet zij in een rolstoel. Met de verkoop van verjaardagskalenders en t-shirts... probeert Vena het geld bij elkaar te krijgen. Het is net gisteren begonnen. Webwinkel dat betekent mensen thuis.nl. Het schiet niet erg op, daar in Haiti. Een jaar na de aardbeving wonen er nog steeds een miljoen mensen in een tent... Zoals Vena's eigen zus. Met haar gebroken rugwervel. En het risico van blijvende invaliditeit. Ik ben eigenlijk boos op die regering op IT. Omdat het alleen maar aan zichzelf denken En dat maakt mij, andere mensen, ook boos. Ik uh, denk maar ook aan een leidende bevolking. Soms denk ik van, oh, zal ik gaan schreeuwen of heilen? Ik merk wel dat het emotioneel is zo... Het gaat even duur. De Haitiaanse Vena Nieuwelink een jaar later als de dag van gisteren. Verslaggever Roep Pauw sprak met haar. Als premier Rutte wil dat de provinciale verkiezingen... op 2 maart een test worden voor zijn kabinet, dan kan hij die krijgen. De SP zal de campagne gebruiken om vol in de aanval te gaan... tegen het beleid van het kabinet. Rutte wil een test, van de SP krijgt hij protest. Landelijke thema's vormen de hoofdmoot van de campagne... zegt de kandidaatlijsttrekker van de SP, Tiny Cox. Het zijn provinciale verkiezingen, dus allerlei provinciale thema's spelen. Maar nu de minister-president zelf heeft gezegd... deze verkiezing wordt een test voor mijn regering...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 tegen jouw regering van maken. Dus wij hopen dat op 2 maart heel veel kiezers het zullen zien... als een nationale protestdag. ben je niet eens met de plannen van deze regering. Waarom zouden mensen tegen dit kabinet moeten zijn? Tot dusver is het, het beeld niet dat kiezers zich al hele grote zorgen maken... maar geeft het kabinet nog steeds het voordeel van de twijfel? De werkelijkheid is dat de regering nog met niks afgekomen is, zou je kunnen zeggen. Maar de plannen die de regering heeft die zijn desastreus zijn voor een heleboel mensen... Alleen het, het, het rijkste kwart van de bevolking dat blijft buiten schot in de komende vier jaar. Maar als deze regering zijn plannen gaat doorvoeren... dan wordt het leven eigenlijk voor iedereen die niet tot dat rijkste kwart behoort wordt slechter. En dat terwijl wel alternatieven voorhanden zijn. Wat gaan mensen die niet tot dat ene kwart behoren daar dan echt van merken? Nou, de regering wil dat de lonen zich niet ontwikkelen. Uh, ook als winsten zich wel ontwikkelen dat de lonen zich niet ontwikkelen. Het minimumloon komt ter discussie te staan... Allerlei mensen die in, nu in de beroepen werken, die, die hard moeten werken... maar slecht betaald worden, die krijgen het alleen nog maar slechter. Zit je in de waaijong, dan kan je je, je uitkering in, in de problemen komen. Werk je in de sociale werkplaats, dan wil de regering daar een slot op doen. Je kan het niet opnoemen of de regering heeft het wel, wel staan... in de 18 miljard bezuinigingen. En nog een keer, er moet hard ingegrepen worden in dit land... Maar waarom dat dan moet gebeuren over de ruggen van de mensen die het minste, de minste uh, schuld aan de economische crisis hebben... en alle andere mensen die daar wel verantwoordelijkheid voor hebben, dat die buitenschot blijven, dat is een politieke keuze. Hoe kan je als kiezer straks een goede afweging maken tussen je provinciale belang en het landelijk belang? Nou, als het goed is, uh, is dat nog niet zo ingewikkeld, want ik denk wat wij provinciaal voorstellen op het gebied van uh, zaken als ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, de jeugdzorg, dat dat goed parallel loopt met onze landelijke politieke opvattingen. Maar we zullen ook tegen iedereen zeggen.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 Nou, ik heb veel meer vertrouwen in wat dat betreft in heel veel mensen in dit land. Die zien wat de regering van plan is. In onze campagne zullen we dat ook uit gaan leggen. Wat de regering nog allemaal in petto heeft. Dat is heel slecht voor gewone mensen. En juist omdat de minister-president heeft gezegd... als ik deze test niet haal, dan heb ik een probleem. Dan zou ik zeggen, help de minister-president aan een groot probleem. Want dan maakt het de kans groter dat slechte plannen door de Eerste Kamer tegengehouden worden. Dat is dus het belang van elke kiezer, of hij nu in Groningen of in Brabant woont. SP-Eerste Kamerlid Tini Cox in een bijdrage van politiek verslaggever Hans Andringa. Cox staat nummer één op de voorlopige lijst van de SP voor de provinciale verkiezingen. En eind deze maand wordt deze lijst definitief vastgesteld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 Uh, ongeveer 260 miljoen sterren zijn en ongeveer 200 miljoen melkwegstelsels. En als, eenv uh, als eenvoudige sterveling, als je dan echt gaat inzoomen, wat, wat maakt het zo bijzonder, deze foto? Uh, wat de, hier zo bijzonder is, is dat, ja, zoals ik al zei, de aantallen zijn enorm groot. En dit is ook een, een substantieel deel van de hemel. Dus ongeveer een derde van de hemel die we zo kunnen zien. En. Dankzij die aantallen kunnen we dus hele nieuwe dingen gaan ontdekken in het heelal. Dus hele zeldzame uh, objecten gaan ontdekken. Maar ook gewoon die grote aantallen gebruiken om uh, eigenlijk iets te leren over de globale eigenschappen van het heelal. Ja, wat hebt u zelf al geleerd? Wij doen is, want uh, er zit inderdaad heel veel zwart tussen, maar hier en daar zijn er ook hele grote concentraties van die melkwegstelsels. En daar zoeken wij naar en dan proberen we dus meer over te leren. Dus uh, hoe melkwegstelsels melkwegstelsels evolueren. En ook die, die clusters van melkwegstelsels, zo heet die concentratie, zitten vol met donkere materie, waar we ook heel weinig van weten. Dus Aha, de, zwa de zwarte massa. Hey, inderdaad. Hoeveel, hoeveel zwarte massa hebben we al ontdekt op deze foto? Uh, ja, deze foto per se niet. Dus het is echt een, een soort beginpunt om dan verder te gaan speuren in het heelal. Dus de foto zelf uh, zegt niet direct daar iets over. Al kun je met is het wel een van de drijfveren om deze survey te doen. Door met te kijken dus hoe die melkstelsels verdeeld zijn, uh, hoeveel ja, donkere materie er in het heelal is en, en bovendien ook hoe het heelal expandeert. Ja, als eenvoudige sterveling word ik altijd overweldigd door dit soort foto's. Je voelt je zo niet tegen. Heeft u dat als onderzoeker ook? Uh, je bent eraan. <lacht> je bent eraan? Nee. Ja, nee, dus inderdaad, je moet er misschien niet al te veel bij stilstaan, anders zou je bijna niks doen. Want je, ja, je kunt eigenlijk daar de hele dag naar zitten turen, maar uh, uh, ja, we doen eigenlijk veel meer daarmee. Dus eigenlijk uh, al is dat natuurlijk een hartstikke mooie foto. Proberen we dat echt gewoon te reduceren tot getallen die we vervolgens analyseren. Dus eigenlijk. Uh, ja, ja, gebruiken we de, de, de schoonheid niet altijd in ons dagelijks leven. Mm, u had het over de zeldzaamheid van dingen die je kunt zien. Zijn er ja, wel van... gekke dingen ontdekt? Dingen waarvan u zegt, van, nou, dat heb ik nog nooit gezien. Um, ja, ik persoonlijk niet zozeer. Um, maar er zijn dus een aantal projecten uh, waar mensen ook gewoon leken... Uh, gewoon door die plaatjes uh, sneupen en inderdaad vreemde objecten zien... aan de hand, omdat het dus een kleurenfoto is. Dus objecten met hele vreemde kleuren of die er heel gek uitzien. En, want dat is dus een van de voren. Dit is gewoon publiek toegankelijk voor iedereen. Wij kijken met u mee, Henk Hoekstra van de Sterrenwacht. En het wacht is op de foto van de achteruitgang van het heelal. Ranking de nieuws. Dit is het nieuws van de dag. 3.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 Tot 4,5% rente op ons Krimpspaardeposito. Kijk op Frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.